Goedemiddag, ik ben Dielke eerst. Dit is het nieuws van NOS op 3. Twee basisscholen in Arnhem zijn dicht na een dreigmail. Wat erin stond is niet duidelijk. De school heeft leerlingen laten weten dat de politie de mail onderzoekt en dat ze voor de veiligheid vandaag thuis moeten blijven. Gisteren werd een school in Beeldhoven ook al gesloten. Daar werden scholieren in een bericht met de dood bedreigd. Er stond ook een foto van een pistool bij. Het bericht werd verstuurd vanuit het account van een leerling, maar die weet van niet. De school in Beeldhoven blijft ook vandaag nog dicht. De uitstoot van stikstof moet op sommige plekken flink omlaag. Dat heeft het ministerie van Landbouw berekend. In bepaalde gebieden, zoals de Gelderse Vallei en de Peel in Brabant, gaat het om 70 tot 80 procent minder uitstoot. Al kan de minister nog niet zeggen hoeveel minder boeren kunnen uitbreiden door de plannen. Hoeveel minder vee er komt, is het resultaat van de gebiedsgerichte aanpak. Dus dat kun je niet op de voorkant al zeggen, dat wordt exact zoveel. Dat het uiteindelijk tot een reductie van de veestapels zal leiden, dat is evident. Waarschijnlijk geeft het kabinet de boeren een som geld om te stoppen met hun bedrijf. In het asielzoekercentrum in Katwijk is het onrustig na de mishandeling van een kleuter. Een kind van 11 wordt verdacht, maar bewoners zijn bang dat nog meer mensen meededen aan de mishandeling. Ze durven hun kinderen niet meer alleen te laten. We cannot sleep. Our kids, they have a lot of questions about what happening to Adam. Uh, we need a good decision about and, uh, we need more safety because. Uh... No, we don't feel good. De jongen van vijf, Adam, raakte zwaar gewond en ligt nog in coma. Turkije heeft zijn internationale naam veranderd. Bij de Verenigde Naties gaat het voortaan over Turkije in plaats van over Turkey. Want Turkey betekent in het Engels kalkoen. en De regering vindt dat nogal pijnlijk en wil dat de hele wereld overgaat op de Turkse schrijfwijze Turkije. Er is een promocampagne voor opgezet waarin toeristen de nieuwe naam gebruiken. Hey mom, I just landed. Oh, hello Turkije. <laughs> hello Turkije. Hello, hello Turkije. Turkije. Op etiketten zul je de woord Turkie niet meer tegenkomen. Meet in Turkije, staat daar voortaan. Het weer zonnig en warm in het noorden 20 graden, in het zuiden 26. En ook morgen kun je nog genieten van dat zomerse weer. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Tussen Schiphol en Diemen-Zuid rijden er door een kapot spoor... tot zaterdagochtend veel minder treinen. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM LUNCHT. Programma, morgen is het weekend. Weekend, weekend.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 op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand dan komt er een geweldig feest zoals er nooit in is geweest en wordt het strandvuur opgestoken, waarop men lekker vosjes kookt en met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand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 Welkom terug bij het tweede uur van Morgen is het Weekend. Ja, we zitten lekker aan een uh, stukje cake. cake Achterlaten we ons vorige uh, radiomaker. Ja, erg lekker. Heerlijk, ja. Oh, je hebt je mond nog vol. Dus even. Ik heb mijn mond nog vol, ja. Ik praat <laughs> met mijn mond vol. Goed, wat gaan we doen de tweede uur? Nou, we gaan... Breng, uh, ja? Ja, ga je gang nou. Ga jij me gang. Je mond is leeg? Okay. Mijn mond is leeg. We gaan beginnen, als we hem kunnen bereiken, over, me, met onze expert. Dan de mop van de week. Nou, album van de week. En we sluiten af met de agenda. Ja. En tussendoor natuurlijk lekker mooie muziek. zomerse muziek. Ja, toch? En af en toe wat nieuws ook nog. Dus, uh, ja. ja, ja, ja. Genoeg ja. voor iedereen. En... Ik heb een paar, een paar, maar niet veel nieuws items. Nee? Nee. Nou ja, wat, wat mij irriteert en dat staat toevallig ook in het, uh, het, het uh, Zandvoortse Courant... Ja? is dat uh, de boulevard tegenwoordig als fietspad wordt gebruikt. Zowel ja, niet de ja. boulevard als boulevard zuid. Dat de voetpaden als fietspaden worden. Ik ben al een paar keer onderuit bijna gereden door, uh, ja, echt waar? door een aantal oh, fietsers. Okay. Ja. En dat scheurt dan over die boulevard heen bij de ja. ja. Dat was echt heel irritant. Ja, op de Zuidboulevard Op de Noordboulevard boulevard is het beter geregeld, hè? Even ja, dan de heb de je fiets, echt ja. een fietspad daarnaast. Ja. En bij de Zuidboulevard moet je gewoon over de weg. Ja. En dat begrijpen ze dan niet. Ze hebben zoiets ja. van, hé, hey, het is fietspad houdt op. Nou, dan gaan we gewoon over de boulevard verder. Ja. In plaats van, we moeten via de weg verder. Ja. Wat eigenlijk wel aangegeven wordt. Ja, tuurlijk. En is het voor fietsen nou tweerichtingsverkeer of ook eenrichtingsverkeer? Dat weet ik eigenlijk niet. Moet je heel eerlijk zeggen. Het was eenrichtingsverkeer. Dus ik ja, ga eens uh, even kijken. We ja. een lote richting. Er is flink op vooruit gegaan, daar zijn de meesten het wel over eens. Echter waar velen bang voor waren blijkt uit te komen. Fietsers blijven het brede voetpad gebruiken als fietspad. In twee richtingen ook, precies zoals dat in de oude situatie ook al ging. In aanloop van de herinrichting is veel gesproken over het probleem, dat de fiets, het probleem van de fietsers. Voor wie het alleen was toegestaan om van noord naar zuid te fietsen. Veelvuldig gebruik maken van de brede stoep om toch van zuid naar noord te, fi te fietsen. Dus ja, het wordt in twee richtingen gebruikt. Maar het mag eigenlijk alleen maar van noord naar zuid. Ja. Dus met de -de dezelfde richting als ja. de auto. En anders ja. moet je eventjes een stukje omrijden. Ja, dat ja, nee, ja, is toch niet zo geen... erg. Nee, dat is goed. daarmee ben je aan fietsen. Ja. ja, je hoeft niet via Heemstelen te fietsen. Dat, uh, <laughs> dat, dat is nou weer overdreven, nee, maar een klein is... stukje om. Nee, dat klopt dus. inderdaad, Ja. ja. ja. Ik vind het, het, maar ik vind het ook echt heel irritant. En handhaving zie je gewoon niet. Er staat hier ook, ook op de Volfageplein wordt veelvuldig fietsers gesignaleerd. Ja. Terwijl het een wandelgebied is. een van de bewoners stelt dat per minuut gemiddeld drie fietsers, scooters of auto's voorbij komen. En wow. De politie en handhaving die gaan ook niet omrijden. Hè? Die gaat gewoon... Uh, ook via de dingen. Ja, ja, ja. En daar fietsen de fietsers gewoon langs en er wordt niks aan gedaan. Nee. Dat heb ik ook al een paar keer gezien. Dus ja, je moet eigenlijk meer gehandhaafd worden. Ja. Ik heb dus een comedy uh, gezien van Thierry Springer. En die zegt, ga dat uh, vrijgeven. Dus kan je als uh, particulier jij bijvoorbeeld uh, een stuk snelweg claimen. En daar mag je dan snelheidsbonnen aangeven. Dus dan ga je na, hè, dan bijvoorbeeld. Uh, en iedereen die te hard rijdt, moet jou betalen. Dat zou je op het plein ook kunnen doen, hè? Gewoon, uh... Oh, dan ga ik daar zitten, dan word ik rijk. Ja, zeker. Nou, ja. maar je moet wel wat betalen. Bijvoorbeeld, zeg, nou, auto zegt dat je 50% aan de overheid geeft of zo. Maar die andere 50% oh. we, ja. Dus wat de, kost een boete? Ik ga even ja. kijken wat een boete kost voor verkeerd fietsen. Oké. Okay. En dan ga ik muziek draaien. Ja. Steve Miller met Fly Like an Eagle. <totstuk>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 Thank Yeah. it. Specialist. met elke week een antwoord op die prangende vraag over ruimtevaart en techniek. Goedemiddag, alwetende. Goedemiddag. Ja, ik had het een beetje druk, er zit hier een hondje thuis en die wil heel veel aandacht. Ja, ik weet het. Hier hebben we er ook eentje hoor. Ja, ja. we hebben een ja. twee Charlies moment. <laughs> we gaan een schooltje beginnen. Ja, een Charlies schooltje. En een oppasservice heet dat. Ja, een ja. beetje bij. Maar je weet, gasten, dat moet je aanmelden tegenwoordig. Hè? Dat hoorden we ook in het nieuws. Oh ja. Ja, toeristen ja. en uh, gasten. Ja. ja, maar het is al een Zandvoort hoor, de hond. Oh. Het is een inwoner van Zandvoort die ja, ja. eventjes. Maar hij betaalt bij ons. geen hondenbelasting. Nee. nee. We hebben geen hondenbelasting, nee, hier in zwaar, Ja, ja, ja. Dus. Gelukkig niet. Nee. Oké, okay, waar gaan we het kan over je? hebben? Ja, ja, ja, ja. Ik wil eerst nog even een ding tegen zeggen. Je zei. Fauvage, uh, uh, maar het is Favos-plein. Oh, oh Favos, ja. Favos. Neem me niet kwalijk. Maar goed, nee, trouwens. Eh, ik het uh, Oekraïne? Ja. Nee. Daar uh, hebben ze een. Uh, een probleem met uh, stroom ze en een probleem met, uh, met internet. En uh, daar kwam meneer Elon Musk, je weet wel, de hele arme man in Amerika. Oh, ja. Die wel wat autootjes maakt met een batterijtje erin. Dat noemen ze dan Tesla. Ja. Die, uh, die heeft uh, die, die beschikt over Starlink. Dat zijn allemaal satellietjes in de ruimte. Dat zijn uh, low orbit. Uh, Leo, zoals dat heet. Leo-satellietjes uh, die ongeveer uh, 400 kilometer boven de aarde. 400 kilometer? Ja. Ja. Zo. En normaal is het dus 32.000. Dan ben je in een geostationaire baan. Wow. Dan heb je dus net zoveel zwaartekracht als dat je naar buiten slingert door de, door de snelheid ja. die je hebt. 32.000 kilometer. Ja. Oké, okay. dus dit is in dat principe baan? Dat is een geostationaire, dat is een geostationaire ja. noem je dat. Ja. Oké. Okay. Die... Nou, die satellietjes doen het aardig goed. Uh, ze hebben weinig laten dus je kan er goed mee bellen. Qua internet is het niet zo snel hoor. In Nederland is het niet echt een interessante ding. Je moet een schotel op je, op je dak hebben. Mm -hmm. En dat mag weer niet uh, hoger uh, warmer worden dan, uh, dan uh, 40-50 graden Celsius. Dus euh, als het in de zon zit, dan, euh, dan moet je toch weer binnengehaald worden. Ja, okay. Maar je hebt toch al internet via het satelliet? Wat is er ja, dan ja, bijzonder je, je aan je hebt er, verschillende. er zijn een heleboel uh, concurrenten. Uh, ja. Even kijken, ik had even gekeken wie dat was. Uh, Kepler heeft uh, uh, twee satellieten. Uh, je hebt Toei to en Astra. Die hebben een datalimiet van 150 gigabyte en die kosten 205 euro per maand. En die Stalin kost 100 euro per maand. Oké, okay. oh. ja. ja. dat dus is Dus het uh, kost wel wat geld. Uh, en daarna betaal je dus nog eenmalig uh, 500 euro voor de hardware, een satellietontvanger. Dus dat is een schoteltje met een, uh, op, op drie pootjes. Uh -huh. Met levenskosten er nog bij en zo. Het komt dus ongeveer weer op 700 euro. En ze gebruiken veel stroom, die, die ontvanger. Oké. Okay. Okay. Ja. En dan is het Precies. eigenlijk niet echt heel handig in, in een oorlogsgebied. Want waar haal je de stroom vandaan? Ja, dat is waar. Dat is waar het voordeel is dat je kan overal zitten waar je wil. Als, de, als je maar de verbinding hebt met een satelliet boven je. Ja. En op het ogenblik zit hij, heeft hij een bepaalde ruimte. Hij, uh, hij uh, gebruikt een. Hoe heet zoiets ook alweer? Een limitatie, een soort virtuele uh, limitatie. van ongeveer 24 kilometer. Dus uh, ja, als je daar buiten komt, dan doet hij het niet meer. Oké. Okay. Ja. Ja. Oh, dat heet geofens, Ik zie dat weer, geofens. Maar dat gaat er binnenkort uit, want. Uh, ze willen naar 42.000 satellietjes en ze hebben er nu iets van 1.500. 2400. Als die 42.000 zijn, dan heb je wel uh, globale uh, coverage. Hè. Dan kun je dus overal internet krijgen. Ah, okay, ja, ja. Dus ja. ze zijn er al mee bezig. Want ze ja. doen het niet alleen voor de Oekraïne. Het was ook meer een heel voor Afrika en zo. hè, voor die, uh, Ja, ja. En dan, je gaat het overal gebruiken. Oké. Okay. Ja. Alleen, wat ik zeg, je moet dus eventjes uh, binnen die 24 kilometer zijn... ...dan, dan, dan, dan krijg je dus een, een, een goede verbinding. Oké. Okay. Ja. En kan Elon, Elon Musk die uh, uh, over Oekraïne sturen een beetje, die satellieten? Is, is dat stuurbaar? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Daar, daar zitten er genoeg. Oké. Okay. Nou ah, ja, mooi. En ze zijn niet zo... Stel, ik lees hier bijvoorbeeld uh, 145, uh, 150 megabit download... En een upload van 50 megabit. Ja, dat is, dat is niet snel, dat is, uh, ja, uh, wat zoiets, een glasvezel is veel sneller, die is een gigabit, dus uh, die zal ja. tien keer sneller. En we gaan nou. uh, glasvezel in uh, Zandvoort krijgen? Ja, ja eindelijk. Ik ja, weet niet wanneer, maar uh, ik heb al een keer, er is een site waar je op kan zit en die zegt, ja, het komt eraan. Ja, Deze uh, maand is er al gestart, uh, zegt het. Ja, staat in het krantje, ja. He? Ja. Deze maand is er gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Zandvoort. De aanleg vindt in drie fasen plaats: Noord, Midden en Zuid. Ja, zit oh. zitten al aan de schop in de grond. Als het goed is, wel, ja. Dat zegt ze oh. tenminste wel. Oh, staat ik bij, want dat zegt Zandvoort in de Zandvoort: dat is het belangrijkste. Als de schop helemaal in de grond gaat. Nou, deze maand is er gestart, dus ja. Maar ja, ja, gestart met wat? Ja. Tot nou, de, de schepjes klaargelegd. De schepjes klaargelegd. <laughs> <laughs> maar ja, tot waar komt het dan? Komt het tot uh, in mijn appartementje of hoog? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja hoor. Gratis hè? Ja. Nee, ja, ja. Niet gratis. Ja, gratis. Aanleg wel, maar oh, als je nou wil gaan betalen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ik zit er niet zo om te springen hoor. Ik vind zich op dit moment snel genoeg. Nou. Ja, maar wel duur. Ja. Ja? Denk je dat... 62 ja. euro. En ze, ze, ze, ze, ze, ze hebben totaal geen concurrentie, dus ze kunnen vragen wat ze willen. Maar ja, zou dat glasvezel goedkoper worden? Ja, nee, zeker. Dat is de helft van de prijs en, en veel sneller. En veel betrouwbaarder. Ja, ik denk niet de helft van de prijs hoor, want het KPN is er ja. ook niet zo. Ja. Maar, ja. Nou, maar ja... vroeger betaalde ik zo rond de 30 euro. had ik oh. alles, televisie, telefoon en internet. Ja. Heel snel, ja. ik zit met glasvezel. Ja. Ik heb ook geen televisie meer nodig. Nee, ik kijk wel wanneer het mee uitkomt. Ja. Dus dat is een nodig. nodig. Ja. Ja. ja, ja, ja. Ik bedoel, uh, over die satellieten nog eventjes. Uh, uh, er zitten op een gegeven moment dus wel uh, 42.000 satellietjes daar. En het uh, risico van een botsing is natuurlijk wel groot. Ja. Uh, de schade die dat kan ver uh, veroorzaken is enorm. Ja. Het puin die satelliet raken, uh, dat noemen ze hier kaskadering. Nou, ik, ik noem het eigenlijk debris, maar goed. Oké, okay. ja. Het uh, voordeel van deze LEO-satellietjes en de puin dat eruit komt, voort kan komen, is dat zo'n satelliet maar relatief kort in een baan om de aarde be beweegt. Oh, hij gaat ongeveer 7 tot 10 jaar mee en dan is hij uh, weg, verbrand. Oh, Oké. Okay. Oh, dan, uh, dan is hij ook echt weg, want er is natuurlijk een ongelofelijke hoeveelheid puin met al die satellieten die, uh, die het niet meer doen. Ja, ik denk dat hij dan weer echt weg is, dat ze het boel gewoon verbranden. Oké. Okay. Want ja. Uh... Als er nu een alien ons ziet, ziet hij alleen maar puin om ons heen draaien, denk ik. Ja, precies. We zijn onherkenbaar. Nou, daar kan je het misschien volgende week over hebben. Want er is groot nieuws van de week: dat er niet één heelal is, maar ontelbaar veel heelalen. Heb je dat niet Ja, overlezen? dat zou best kunnen, want ze missen een heleboel gewicht. Ja, maar dit is in ons heelal. Ik heb het nog niet gelezen hoor, maar uh, ja. ja. Ja, er zijn verschillende theorieën. Is er, is er maar één tijd? Oh. Zou er geen wereld zijn een seconde na ons? Die zie je dus nooit. Wat <laughs> verdoei, je ja. maakt het weer moeilijk. De mensen. Ja. <laughs> ja. Ja. ja. Nou, we hebben dus nog genoeg om te bespreken. Ja. <laughs> uh, Zo is dat. Jij nog vragen? Uh, heb Mar ik nog vragen? Wat zijn de nadelen van, uh, van Starlink? Nou, de nadeel is natuurlijk uh, dat het 100 euro per maal kost. Dus die uh, Engeland-Musko wordt er uh, behoorlijk rijk van. En, ehm... Uh, uh, nou, die schotel. heb ik zei, je moet dus wel een schotel naar buiten hebben. En die mag niet te heet worden. Dus die moet je weer op uh, een goede plek neerzetten. En hij moet wel goed naar buiten kunnen kijken. Dat hij al die satellieten kan vinden. Wat hij trouwens helemaal automatisch doet, hoor. Hij is, hij is behoorlijk automatisch. Okay. Okay. Maar... Uh, en een ja. ander nadeel is natuurlijk ook die 42.000 kleine satellietjes. Hè? Ja, zegt, ja, ja, ja, ik zat hier te lezen dat uh, Nederland er uh, ook mee bezig is. Oh. Uh, oh ja, hier Airbus, dat is waar ik vroeger, nou ja, dat de nieuwe fokker dus, ja. heeft uh, plannen in Europa met Thales. Nou, Thalers ken ik wel, dat is een grote firma. De Nederlandse hyber haal, haalde 27 miljoen op voor melkpak-satellieten. Okay, okay. Hun satellieten zijn zo groot als een melkpak van 2 liter. Okay. En er werken blijkbaar 60 mensen bij Hyber. Het focus ligt op Internet of Things. Nou, dat klinkt goed, hè? Ja, hè? ja, ja, ja, ja. Dat is veel minder data gebruikt. Maar ik, ik geloof niet dat er echt een concurrent wordt overstaan. Ik geloof niet dat ze zoveel pak satellietjes de ruimte nee, in schieten. dat past niet, nee. Nee, want ja, als, inderdaad, als bijvoorbeeld ook Kepler en, en, en, en Airbus dat allemaal doen met zoveel satellieten, het wordt dan wel heel erg busy. Ja, ja. Maar ja, het wordt gps ook zo, hè. Er zijn uh, heel veel gps-satellieten. Ja. ja. Je hebt van Amerika, je hebt ze nu van Europa, je hebt ze van China. Rusland, ja. Ja. Rusland. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, nou hartstikke bedankt weer, denk ik. Ja, graag gedaan en uh, succes met jullie programma. Doen we. Gaan we. Gaan. Tot we gaan. De, de volgende vol keer. Tot de volgende okay. keer. Doegdankt. Hoi hoi. Hoi. hoi.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 This is not our fate. Sorry, was dat dan? Ja. Na 25 jaar huwelijk bekijkt een man zijn vrouw en zegt melancholiek: Schatje, 30 jaar geleden hadden we een klein appartementje, een derdehands versleten auto, een klein zwart-wit tv-toestelletje en we sliepen op de canapé. Maar ik sliep wel met een hele aantrekkelijke sexy blondine... een stoot we nog geen 25 jaar. Nu zitten we in een huis van een half miljoen. Een BMW van verval 50.000 euro. Een waterbed met verschillende standjes. Een plasma tv met groot scherm en een home -cinema systeem. Maar ik slaap nu wel met een vrouw van bijna 60. De wijze vrouw kijkt hem aan en zegt... Schatje... Het enige wat je hoeft te doen is te zoeken naar een jonge, sexy blondine van 25 jaar. En daar zal ik ervoor zorgen dat je binnen de kortste keren opnieuw op een klein appartementje zit, een oude auto hebt, opnieuw op de canapé slaapt en je tevreden moet zijn met een oud zwart-wit tv-toestel. Sorry, was dat. Ja, leuk om op, ja. Ja, ja. toch? Ja, met ja. moraal, dus... Uh, met moraal. Daar kunnen we wat mee doen. <laughs> <laughs> Mooi. <laughs> Muziek. she hey can't be And, and this living off the road is getting pretty old. So I guess I'll call up my big mama, tell her I'll be rolling in. But you know, deep down, I'm kind of tempted to go and see my Bessie again. Up on Cripple Creek, she sends me if I. Deze week is uh, album van de week de Band, met de gelijknamige uh, album de Band uit 1969. De Band is een uh, uit Canada afkomstige rockband, die eigenlijk bekend is geworden of het uh, begin van zijn bestaan heeft uh, te danken aan dat ze begeleidingsgroep van Bob Dylan waren. Later gingen ze op eigen kracht wel veel verder en werden ze zeer invloedrijk als vertolkers van Americana. En daar werden ze opnieuw populair door. Ze hebben best wel veel nummers gemaakt, heel mooie nummers. Robbie Robertson is natuurlijk daar een hele bekende van. En de band, het uh, album waar we het nu over hebben, is het tweede studioalbum van de band. Uitgebracht op 22 september 1969. En het staat ook wel bekend als het Brown album. En het is toch ook al een invloedrijk album geweest op de rest van de popgeschiedenis. Ik, ik heb het ook gekozen omdat uh, deze week ook Ronnie Hawkins is overleden. En Ronnie Hawkins is bekend geworden van Who Do You Love, Hey Bo Diddley en Suzy Q. Maar vooral door zijn samenwerking met de band. Want veel leden van de band zijn in de band van Ronnie Hawkins begonnen. Dus ook hem zullen we missen. Hij heeft mooie nummers gemaakt en grote invloed gehad. Als tweede nummer van dit album, The Band, uit 1969... draai ik nu uh, The Night They Drove Old Dixie Down...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 Het was uh, de band met The Night They Drove Old Dixie Down. We gaan naar de agenda, begrijp ik. Wat de agenda. Ik heb in de stad Schouwburg uh, een leuke voor uh, maandag 6 juni. En dat is, uh, even kijken, hij, hoe heet hij ook alweer, Nas, Nasdrin Dagar. Uh, Nasdrin vertelt op een ontwapende manier over de belangrijkste mensen in zijn leven. Zijn moeder, zijn vader, zijn vrouw. Hij neemt het publiek mee in zijn leven. Zijn zoektocht als zoon van Marokkaanse ouders in Nederland. Zijn land. En uh, het, het, hij is ook best wel heel erg komisch. Het is een leuke. Ja, heb je hem wel eens gezien? Ik heb hem wel eens op okay. tv gezien. Ja. Ja. Dus uh, hij, kan leuk, hij kan echt leuk, uh, leuk praten. Maar het is wel een speciale uitzending, want hij doet blijkbaar drie solo-optredens in één keer. Ja. Dus, en het begint smiddags uh, om drie uur al. Ja, tot kwart voor acht. Tot kwart voor uh. acht uh, s'avonds. Dus je, er zijn nog tickets verkrijgbaar. Ja. Yeah. En die zijn tussen de 35 en de 55 euro. Ja, oké. Dat lijkt wel voor uh, tweede pinkste dag. Ja, is wel een aanrader. Dat is het een leuke, het uh, ja. leuke man. Dan heb ik in Caprera... heb ik de Treintje Oosterhuis en Benny K. En, uh, of Kenny B. Benny K. K ja. Kenny B. <laughs> En dat is vrijdag uh, 10 juni. Er zijn ook nog uh, kaarten voor, uh, voor verkrijgbaar. De prijs is 28,50. Inclusief uh, servicekosten. En het is vrijdag 10 juni. En het uh, begint om uh, 20.30. uur 30. En ook hier zijn nog kaarten voor verkrijgbaar. Ja, Oké, okay. ja. Dus dat is ook leuk. En dan heb ik voor volgende week vrijdag in uh, Zandvoort. Is de Ibiza-markt op het Badhuisplein. En Theo Hilbers um, vismaaltijd, daar moest je kaarten voor kopen. En dat is bij het badhuis... Uh, gasthuisplein. Badhuisplein, gasthuisplein. Dus bij het wapen daarnaast. Ja, ja. ja. Alweer de LCD's, die dus. zie ik. Zo, goosje Nikki. Ja. ja. Ja, er is een tijdje ertussenuit geweest, die, uh, die heel, heel Theo Hilbers maaltijd. Maar zijn zoon heeft het nu overgenomen. En het is mm. natuurlijk twee jaar niet geweest in verband met corona. Nee, nee, logisch, ja. Dus... Ik heb ook nog even opgezocht wat een boete. Want jij had een leuke regeling dat je dus iemand aanhoudt en zelf de boete mag geven. Ja. Uh, boete voor fietsen op, op de stoep is 55 euro, exclusief 9 euro administratiekosten. Ja. Maar reken maar, dat gaat voorbij. Is, als, als ik daar ga zitten en ik mag dat, dan nou. Uh. <laughs> nou, reken maar uit. Drie. Maar mag je de politie ook aanhouden? Want die rijdt ook altijd daar overheen, hè? zonder zwaailicht. En ik heb geleerd tijdens mijn theorie-examen... Uh, vorige eeuw. Ja. Vorige eeuw, <laughs> ja. Ver in de vorige eeuw. Ja. <laughs> dat uh, een, een politieauto zonder zwaailicht... gelijk is aan een andere auto. Goed een nou. ja. Ah, Ik vind ook dat dus, we het goede voorbeeld moeten geven. Ja. Maar het zijn toch die fietsers of uh, die handhavers op de fiets of zo? Uh, misschien ja, is die, die, die wel mogen. Ja, op de fiets... Ja. Maar misschien dat die wel mogen. Je moet natuurlijk wel snel ergens... Ja, je zijn. moet wel daar kunnen komen. <laughs> maar goed, dan kan je lopend ook komen. En ja. zomer staan er wel mannetjes die iedereen tegenhouden, weet je, op hele mooie dagen. Van oh, okay, daar moet sorry. u niet fiets neerzetten, daar moet u een fiets neerzetten. Oh, okay. ja. Dan wordt er wel gehandhaafd, want die ja. houdt wel iedereen aan. Ja. En uh, gewoon nu... Ik zie nooit dat iemand aangehouden wordt of wat. Nee. Terwijl het bloedirritant is... En ik ben echt, werd echt vorige week met de, met de, met de hond bijna ondersteboven gekipperd. Ja? Ja? je ja. oh, jee, nee, dat moet je niet hebben, nee. nee. Dus nee. Uh, was ik niet echt blij mee. Nou, dat kan je iets bevoorstellen, ja. Dus. Maar goed, dat is dus uh, drie keer per uur, uh, per minuut. Nee, hoeveel was het nou? Ja, drie per minuut of zo, dat ze zijn, Drie inderdaad. per minuut? Ja, gigantisch nou. veel, ja. Ik denk 50, dat je, dat je langer 100. bezig bent ja. met een boete uitschrijven. Ja. zie <laughs> dus je al voorbij schieten. Ja, maar dan kun je ook mensenvrienden huren. Ja, ja, ja, ja. Ga je achterover zitten? Ja. Nou, slaap het rijk. Ja. Ja, absoluut. Ja. Dus. Ja. Nou, dat was het eigenlijk. Oké, okay. muziek. Dit was het ja. weer, luisteraars? Hè? Ja, tot, uh, tot volgende week. Uh, trouwens, to, uh, Tom Dumoulin, de fietser, ja? die heeft uh, aangekondigd dat dit zijn laatste jaar wordt. Oh, okay. Het is ook net bekend geworden. Oh. Heet van de pers. Heet van de naald. We zijn <laughs> nog goed bezig inderdaad. Ja. Nog meer heet van de naald nieuws? Nee, Nee, nee, dit is het al. Uh. Nou, het weer is ook mooi als je naar buiten kijkt. Ja, ja weerbericht uh, mooi. Ja. Het schijnt het uh, pinkste wel te gaan regenen. I... Ja. Dat is alweer overmorgen. Ja. Ja. Het is niet anders. Nou, Helaas. We eindigen met Always Look on the Bright, bright Side, side of, of Life. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.